Zullen Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een kolonne met huurlingen van de Wagner-groep is langs de stad Voronezh getrokken... zo'n 500 kilometer ten zuiden van Moskou. Dat zegt een ooggetuige tegen persbureau Reuters. De melding is nog niet onafhankelijk bevestigd... maar sluit aan bij andere meldingen dat de huurlingen al ver ten noorden van Rostov aan de Don zijn. Er zijn berichten dat de Wagner-groep in Voronezh militaire faciliteiten heeft ingenomen. Verder zijn er beelden van explosies en lege voertuigen in de Russische stad. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat president Poetin de opstand van de Wagnergroep over zichzelf heeft afgeroepen. In een eerste reactie op de onrust in Rusland schrijft Zelensky op Twitter dat iedereen die voor het slechte pad kiest zichzelf vernietigt. Volgens Zelensky is duidelijk dat Rusland zwak is. De aanleiding voor de opstand is volgens Wagner-baas de aanval door Rusland op een legerkamp van Wagner.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 En in de haven van Vlissingen is een lading van bijna 450 kilo cocaïne onderschept. De harddrugs met een straatwaarde van ruim 33 miljoen euro zaten verstopt tussen een lading bananen. Die was bestemd voor een bedrijf in Barendrecht, maar dat heeft volgens de OM waarschijnlijk niets te maken met de drugsmokkel. Het is de derde keer in korte tijd dat er een grote partij kook wordt onderschept in Vlissingen. Dan het weer volop zon, alleen in het noorden wat wolkenvelden en aan de Zeeuwse kust kans op mist. Met een zwakke westelijke wind wordt het 23 tot 28 graden. Morgen vooral in het binnenland een stuk warmer tot 32 graden. En vanaf maandag minder warm en de dagen daarna ook af en toe wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan wat files die enkele minuten oponthoud opleveren. Alleen op de A10, de ring van Amsterdam, is het wel wat drukker. Vooral op de ring Noord en op de ring West en Zuid richting Utrecht. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Chris Schotanis hier in de studio. Of te zitten, Benno. Dus, ja, ja, gezellig. Ja, dan beginnen we met... Uh, omdat het morgen Wereld -Beatles dag is... Ja. Met Drive My Car natuurlijk. Dat spreken. Hij was. komt uh, net van het uh, circuit. ja. Is, uh, welkom in onze show. Ja, uh, dankjewel jongens. Hoe is het welkom? op het circuit? Want je komt uh, net... Uh, ik kom net uh, uh, drive niet met de fiets. Dus ik ben naar na het na finish van de DTM ben ik snel op de fiets gestapt en hier ja. naartoe gegaan. Ja. Het is een goed sfeertje. Het is lekker druk, lekker warm ook. Maar ja. dat is overal. Maar ja. het is een hele goede sfeer. Echt ook een beetje een familie-evenement uh, ja? op het circuit. Er ja. okay. zijn voor kinderen allemaal dingetjes. En uh, er staan allemaal strandstoelen staan er uitgesteld met een podium waar een dj optreedt. En, oh, okay. Echt heel leuk, ja, absoluut. Dat is wel, en kom je met Nederlands nog een beetje weg of is het allemaal Duits? Eh, nee, je komt met Nederlands redelijk weg inderdaad. Ja hoor, dat, dat gaat wel goed. Het is eh, geen Duitse grondgebied is, geworden. Nee, nee, het is geen, geen Duitse grondgebied. Enclave, ja. Nee, we nee, rijden ook, ook de Porsche Cup Benelux rijden. Ja. Uh, maar ook Porsche Cup uh, Carrier Cup Duitsland. Maar ja, er zijn ook heel veel Nederlanders die racen, en die meerijden in de diverse klassen. Nou, kijk eens dan. Ja, eh, bij de DTM hebben we één Nederlander, maar die deed het, het uh, niet, uh, niet lekker. Die, ik, ik heb me halverwege de wedstrijd uh, de, de pits in zien rijden. Ik weet niet waarom. Nee, okay. nou ja, 25e uiteindelijk geworden. Ja. Och ja, hekensluiter. Ja, nou. ja. ja. <laughs> ja moet, iemand moet de laatste Chris, zijn. Chris normaal, rijdt, no normaal rijdt hij meer vooraan. Maar oh, je kent hem. Natuurlijk ja, keren. Jerry Vermeulen is uh, de zoon van Raymond Vermeulen de manager van Max. Oh, okay. Ja, uh, toch hè, uh, toch. hadden ja, ja, had hof, het erover. Ja. Maar normaal rijdt hij meer voorin. in en ja, het, het lukt dit weekend niet helemaal. Uh, oh. Helaas op zijn thuis race, maar ja. maar uh, okay. dat is racerij. Ja, dat is racerij. Ja. Ja. Nou, over de racerij gaan we natuurlijk uitgebreid. We maar natuurlijk ook over jouw vak als uh, autosportfotograaf. Ja. En uh, hoe je daartoe zo gekomen bent. En dat doen we allemaal naar deze plaat. En welke uh, is dat, ja, deze plaats? Ja, weet ik niet. Jij staat achter de drukken. Oh, oh, oh oké, okay, ja. <laughs> We gaan nog een single van de weekend draaien. Dit uh, weekend dus uh, in Amsterdam. Een concert van hem. De Nieuwe is hier. Yeah. Yeah. Yeah. She acts like she don't want a limelight But if you knew She lives a lie She calls her paparazzi Then she acts surprised Cause you know I'm, me cause you know I'm not I not know that you see me Time's gone by Spent my whole life running from your flesh and lies. me, money on top of her. Shady fuck on me you know I'm popular. fuck on me you know I'm popular. Money on top me, money on top of her. Money me, money on top of her. Shady fuck on me 'cause you know I'm popular. Shady fuck on me 'cause you know I'm popular. getting money, me keeping it. I'm getting can, I'm keeping it. Money on top of me, money on top of her. Shady fuck you know you know on me 'cause you know I'm popular. Pop popular, born to be popular. She ain't at 20 mil, but she run it up. She can never be broke, cause she popular. Tell that webcam came off for the followers. Egging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell them Samen met uh, onder meer, uh, Madonna hoorde je de nieuwe single van uh, The Weeknd en uh, Popular. We gaan het uh, weer hebben over racerij, fotografie en daarvoor uh, in de studio is... Uh Chris Schotaners. Ja, Chris. Nou, vertel maar eens hoe... Uh, je hebt een prachtige camera bij je. Uh, Sloop sleep, sleep je die dag en nacht bij je? Ik probeer altijd wel een camera bij me te hebben. Ja, het lukt niet altijd. Maar ja, zoals nu. Ik kom vanaf het circuit. Ik denk, ik doe er eentje om mijn nek. Je weet nooit wat je tegenkomt. Nou, weg. precies. Dat wou ik net zeggen. Zo heel af en toe komen we foto's van jou tegen met commentaar. Dan weer een of ander iemand klemgereden op ja, een duimpad en of ik, zo. En ik, ja, oh, of, dat, of, ja, Of, ja, een, klopt, of klopt. een brandje ergens in de ja, duinen. Nee, dan, dat uh, zit toch een beetje... het uh, nieuwsfoto is natuurlijk uh, sinds de digitale tijdperk wel wat veranderd dat je, je de snelheid is eraf dat iedereen is fotograaf tegenwoordig ja. met de telefoon ja. maar ik wil toch altijd wel een echte camera mocht er een nieuws evenement dat zit toch nog in mijn in mijn aard wil ja. ik het toch goed kunnen vastleggen en ja ik, wie weet, willen de, krant, wil de kranten het dan nog afnemen? Dus ziet, uh, dat zit gewoon een beetje in het aardje voor mij. En dat is weer centjes in de tijd. Ook dat, is mm. inderdaad. Ook ja, dat, ja, ja. ja, klopt. Maar hoe ben jij eigenlijk uh, tot uh, het vak uh, fotograaf gekomen? Hoe ben ik het zo begonnen? Ja. Ja, ik, ik ben oorspronkelijk Fries. Ik kom uit, ik kom uit uh, Vraneker. En mijn ouders, uh, mijn, mijn vader, had uh, twee zussen in Zandvoort wonen. En wij gingen in de jaren zeventig altijd in een van de, een van de huizen van, van mijn tante, dus drie weken op vakantie okay. in Zandvoort. Echt, ik als klein jongetje, fijn zes jaar en wat doet de vader met zijn kind uh, met zijn zoontje uh, in zijn antwoord naar de Grand Prix ja dus ik heb inderdaad uh, mijn eerste Grand Prix ervaring ik volgens mij was het 1976 was ik vijf jaar of 77 ik heb de zes vier nog zien rijden in, in de originele oh, ja. setting dus Geweldig. Ik, ik weet er niet echt iets meer van maar ik weet aan foto's weet ik dat, dat ik daar geweest ben eigenlijk ben ik in al die jaren uh, op, op de vakanties terug blijven komen naar de Grand Prix naar de circuits uh, op een gegeven moment gingen wij niet meer als familie naar uh, Zandvoort op vakantie. Maar ik bleef terugkomen bij mijn ooms en tantes. Uh, een weekendje slaap bij de paasraces, races. en nog, een, nog twee of drie evenementen in Zandvoort. Grote, grotere evenementen. En, ja, ik had, en mijn vader uh, gaf me in die tijd ook wel af en toe zijn camera in de handen. Toen ik alleen ging nou, met de camera mee, één rolletje foto's maken... De race erop nam ik, de, dat zet je, zet je foto's mee. 24 of 36? Ja, 24 of 36. Ja, de goedkoopste is 24. Oh, dat was dus, uh, okay. En dan liet, liet ik wat foto's zien aan de coureurs. En uh, toen zegt het op een gegeven moment: Oh, je die, mag ik die van je kopen? Wat wil je hebben? Ik heb een gulden, weet ik veel. Uh, oh, is goed. Alsjeblieft. Ik denk: Hé, hey, nou ja, als ik volgende keer twee gulden vraag en nog twee, een paar verkoop, kan ik uh, twee rolletjes kopen? Ja, ja. En zo is het een beetje begonnen. En ja. dat doe ik nog steeds eigenlijk. Heel kort door de bocht, maar ja. ja uh, ik maak foto's en die verkoop ik aan klanten, rijders, coureurs, kranten, nou, noem het dan maar op. En uh, Die eerste foto die ik verkocht, uh, dat was in 85. toen was ik 14. In die tien jaar daarna heb ik wel nog mijn opleiding gedaan. Maar altijd iedere heel veel terugkomende... Opleiding Zandvoort. waarin? HTS heb ik gedaan. Oh, HTS. HTS, technische, okay. technische bedrijfskunde. Ik woonde in het begin nog steeds in, in Friesland en in Groningen, waar de HTS was, heb ik, uh, ben ik hem begonnen. Maar op een gegeven moment zat ik zoveel hier in Zandvoort. Ik had meer vrienden hier dan, dan in Groningen en Friesland. Uh, van het tweede en derde jaar HTS uh, ben ik geswitcht van de HTS Groningen naar Alkmaar. Oh ja. Ben ik bij uh, Team Coronel in het uh, studentenhuis gewoond in, oh ja. in Haarlem op het Floreplein 17. Legendarisch huis. Van de negen mensen reden er acht racecursus. Dan weet je wel een beetje hoe het was. <laughs> dus dat was, uh, dat was altijd een groot feest. Heb, heb ik twee jaar gewoond. Daar hebben echt de mooiste dingen beleefd. O oh ja. ja, echt. Ja, samen racen. Samen, nou ja, wat en kattenkwaad uithalen. Dat, dat vooral. Het team woonde daar en die, die rundde het huis een beetje. En uh, Tom had een ander huis op de Oranjekade. Ja, ja en dat was, uh, was een groot feest. En uh, ja, dat was onwijs leuk. Dus jij bent opgegroeid met de broertjes Coronel? Eigenlijk wel, ja. ja. ja, ja. Want, want Tim en ik reden samen. De, uh, Tom deed al racecursus. En toen ik ging wonen. Uh, of oh, ik reed die winter racecursus met Tim samen. En toen zei hij: Joh, Kom bij mij wonen. Ik heb een studentenhuis. Uh, kom hier. Ik zei, nou, dat is goed. Maar dat doe ik wel in de zomer. Dan kan ik goed overgaan van klas 2 naar 3 van HTS. Toen ben ik op het Forumplein gewonnen en uh, ja, toen met Tim en ik zoveel uh, avonturen samen beleefd. Ja. Echt superleuk. Maar heb je je diploma wel gehaald uiteindelijk? Ik heb ja, nee, nee, nee. Ik heb, Tim en ik waren wel van het feesten, maar op het moment dat er uh, tentamens waren, sloten wij ons op in onze kamers. Gingen we drie weken lang leren, haalden we alles. We hebben, Tim heeft hem ook gehaald, ik heb hem ook gehaald. En uh, ja, tussendoor alleen maar feesten. Tussen het feest door gingen we leren en, uh, en examens halen. Ja. Maar we hebben allemaal een oh, diploma gehad. En de broertjes Coronel, die studeerden, uh, studeerden toch iets meer commercieel, hè? Small business. Small business. Op de HAO was dat volgens ja. mij. Ja. Ja, ja, ja, ja. En ik deed HTS, ja. die bedrijfskunde nou, in Groningen begonnen in Alkmaar afgemaakt. Door, ja, ja, ja. Uh, de ja. Rijks, nee, Rijkshoogschool Groningen. In, ik weet niet hoe die heet in Alkmaar, maar inderdaad de, ja. de hogeschool in Alkmaar. Ja, ja, oké. Okay. Goed, en, en daartussendoor weer fotograferen op het circuit? Nog steeds fotograferen, is eigenlijk als leidraad blijven bestaan, blijven doorgaan, altijd... Hoeveel uh, camera's zou jij wel niet hebben en ondertussen als je, nou, door dat je hele, de al die jaren heen? Heel veel. Uh, ja. zeker op Heb je alles bewaard? Dat, nee. Ja. Ik ben uh, in 2000 overgestapt van uh, Nikon op Canon. En daarvoor had ik een aantal Nikon-camera's. Uh, toen ben ik overgestapt op Canon door vanwege diverse redenen. Uh, dus niet belangrijk. Maar sinds Canon, sinds de, eigenlijk 2000, toen kwam ik de digitale camera opzetten... Uh, van kennen heb ik echt wel ik denk 14, 15 digitale camera's versleten en gebruikt. En een aantal heb ik nog steeds. Die gebruiken mijn kinderen. En de, de nieuwste, ja, die, die heb ik in principe... Uh, ik probeer altijd wel de nieuwste te kopen. Niet dus elke twee jaar uh, Zeker, heb je in, wel een nieuwe camera. In het begin van de digitale fotografie heb ik echt iedere twee jaar dat nieuwste gekocht. Nu, de, de, de, de nieuwigheid zwakt nu ook een beetje af. Ja, dus, dus ja. Je, de, de camera's kunnen wat langer mee. De nieuwe, de, de nieuwe features zijn niet zo extreem we ver, gaan niet zo erg extreem veranderen dan, dan de nu ouderen. Maar ik heb nog steeds een stuk of 7, camera's thuis liggen. Zo, geweldig. Ja. Nou, we gaan even naar muziek. Want dan wil ik straks natuurlijk nog wel even wat meer weten... over uh, de, de technische elementen van die, van die digitale camera's. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk ongelooflijk veranderd. Eigenlijk. Ongelooflijk, ja. Het hele beeld van fotografie. Uh, vroeger was je natuurlijk een beetje uniek. Dat doe ik tussen aanhalingstekens. Want uh, je maakte een foto, het ontwikkelen en afdrukken. Dat was natuurlijk een proces wat ja, best wel een stap was. Ja. En nu, wat ik zeg, je maakt een foto met je telefoon... en een minuut later zit je aan de andere kant van de wereld. Ja, precies. Dus daardoor ben je niet meer uniek. Nee. nee. Dus ik zou niet meer terug willen, hoor. Trouwens, ik ben voor geen goud. Maar, oh, nee. uh... oh ja, ja, wat wou ik zeggen. Maar ja, je hebt wel in Nederland 17 miljoen concurrenten erbij... voor, ja. voor als je snel nieuwsfotografie ja, wil doen. Ja, ja. ja. En heb je nog een, een race? Uh, nou, we gaan even, even Slippery People uh, draaien. <laughs> Zijn alle nummers een beetje gerelateerd aan race nou ja, aan, aan in, alles... dit, in dit, dit geval wel weer een beetje natuurlijk. Ja, ja. Maar we gaan lekker uh, genieten van uh, de plaat van de Talking Heads. Mm. Zon, zee, strand en het geluid van de zomer. ZFM hoor je nu overal. Het waren dat in de Slippery People. Ondertussen had ik het met Chris even over... onze vorige locatie, Benhoff. Jij ja. had het uh, met hem daarover. Hè, op het Gasthuisplein. Ja. En daar rechts en uh, naast ons zat vroeger... het uh, Salfors Nieuwsblad. En toen kwamen we op Bram Stijnen. Bram Stijnen. En daar had jij ja. een verhaal over, hè? Bram Stijnen, die stond een keer over mijn schouder mee te kijken... bij een Foto Boomgaard op de Krocht. Met mijn foto's van, oh, van de racerij. Hij zegt, joh, dan moet je mee naar de krant gaan. Dat is leuk. want is anders de krant. Dan moet je naar... Uh, die in die persoon gaan en nou, zo gezegd, zo gedaan. En sindsdien uh, fotografeer ik voor de Zandse krant. Destijds de oude Zandse krant, maar ja. Ja, nu ook alweer voor de nieuwe Zandse krant. Was dat het begin van zeg maar, je, je carrière als uh, autosportfotograaf? Uh, dat je ook echt. Uh... Nou, dat, ik verkocht natuurlijk al die als, foto's al aan de... De, rijders, maar uh, ja, ook voor de media. En dat was een van de dingen. Dat, dat ik de, op een gegeven moment de tentakels wat meer van de, ook de media, de krant hier, maar ook een keer autovisie. En op een ja, gegeven moment ja, zei, wil, wil je, mogen wij die foto's gebruiken voor een blad of een krant? En uh, op een gegeven moment kwam de telegraaf erbij en halen's dagblad en. en, en, en, en, en AP en ja. Je krijgt een ongelooflijk netwerk. Ja, op een gegeven moment krijg je een groot netwerk in elk ja, jaar. Ja, ja. Dat, dat, Nog steeds heb ik daar van de contacten destijds gebruik ik nu nog steeds inderdaad. Ja, ja, dat zal wel. Ondanks dat media natuurlijk een kleinere tak is geworden. Omdat ik zeg, media is. De, de, de, de prijzen voor de fotografie, voor de krant en bladen is een stuk naar beneden gaan, Omdat natuurlijk iedereen ze krijgt heel veel gratis materiaal. Maar ik, ja, ik weet nog steeds wel, als ik een echt een, nieuwsfotograaf, een nieuwsfoto heb, dan probeer ik hem wel gewoon goed weg te zetten. Ja, ja, ja. En, uh, maar goed, vroeger, dat, en dat uh, ga ik ook even terug in de tijd, dat ik als uh, autosportverslaggever voor ZFM uh, op het circuit kwam. Ja, weet ik nog. Uh, en, uh, uh, ja, dan gaan er iets te veel vragen door mijn hoofd. <laughs> nou, maar even voor één. precies. Uh, jij praat snel, maar ik denk ja, nee. snel. Oh ja, toen had je nog gesnoren, hè, en, ben en Toen al? had ik nog gesnoren. Ja, ja, ja, ja. Ik had nog ik had haar. Ja, ik ook zelf. Ik ja, had dat er ook nog even bij. Ja. Maar goed, um, laten we... Nee, uh, Dirk Boelder die ging even door mijn hoofd heen. Want wij Dirk kwamen Bewald, toen de op, op het perscentrum En Dirk Boelder. Daar hebben we natuurlijk vorige week zondag over gehad. Uh, jij hebt hem goed gekend. Ik heb hem goed gekend, ja en, um, want, uh, want jij kwam natuurlijk ook als, net zoals ik, als een jong broekie. Als een jongetje ja. op het squee, Ja, ja, ja. ja. En, en hoe, hoe ging Dirk eigenlijk met je om? Uh, nou, in het begin uh, waren we eigenlijk met vier personen. Die hadden, Erik Weijers, Dirk van Vuren, Steven Wouters en ik fotografeerden op het ski. Ja. Uh, uh, en die, verkochten, die foto's verkochten we. Maar wat klom altijd in de Tarsenbocht. werden we gedoogd als we over de hekken klommen, als het ware dat we trackside stonden dus maar ja, we stonden zonder perskaart. Maar dat, dat, oh we, ja? Ja, ja, dat ja. kon nog. Dat kon nog, we werden gewoon een beetje gedoogd. En op een gegeven moment kregen wij een perskaart... dat we dan toch wel op echt langs de baan mochten staan. Maar in het begin hebben we gewoon over de hekken klommen... en stonden we aan de binnenkant Tarsenbocht op dat stukje Grasveld... mochten we de races volgen. Ja, ja, ja. En wat ik eigenlijk wilde zeggen, want daar moest ik aan terugdenken... dat uh, wij als uh, autosportverslaggevers... Kregen we persberichten van coureurs ja. met foto's? Klopt. En, dat ging allemaal zelfs nog op papier. Die lag oh, ook in het ja. perscentrum Klopt. En Klopt. bij Dirk. En, uh, um, en dat heeft jullie natuurlijk ongelooflijk veel werk opgeleverd. Want je moest al die, al die teams ja. fotograferen. al die teams en de persberichten. Ik weet het nog, op zondagavond ging ik ook vaak naar. Uh, voor de grotere teams ging ik naar Delft naar een fotograaf. Die daar inderdaad uh, afdrukken maakte van de foto's. Van de negatieve nog, he, die ontwikkelde afdrukken. En die werden nog 's avonds ingestoken in een envelop met een persbericht erbij. Ja, oh ja, ja. En die werden nog om twee uur 's nachts bij een PGT-centrum gebracht. Zodat ze maandagochtend alsnog werden bezorgd bij de mensen die die persbericht al, uh, ontvingen. Ja, nou, oh ja, ja Je dat kan het mij niet meer voorstellen. Het maar... ging allemaal nog op papier. Oh, papier ja, ja. Ja, in op papier, een gegeven moment. Ja. Uh, in een In een kwartier werd er 500 brieven met een foto ingestoken. Allemaal automatisch gedichten. Ja, die tijd is nou echt... Uh... Maar dan maakte jij ook lange dagen. Helemaal van Zand ja. naar Delft. Ook nog Ja, klopt. En dan weer terug natuurlijk. Op, dat was in Delft. Op een gegeven moment, uh, wat ik ook nog heb gedaan. Een tijd, uh, toen was de Telegraaf... schreef heel veel over nationale autosport. Na de laatste race scheurde ik naar de basisweg in Amsterdam. Ja. Dan had ik op de, met Co Dijkman, die heel veel, daar heel veel over schreef, dan had ik op de rolletjes staan van nou ja, crash, uh, Jeroen Blekenmolen, uh, winst, Frans Verschuur. En dan zei hij, van, nou, ik wil eigenlijk een foto van nou, die crash en de winst van Frans Verschuur. Nou, dan ging ik die snel ontwikkelen bij de Telegraaf. En dan uh, die werden dan ingescand bij de krant. En daarna scheurde ik weer terug. Uh, of naar Delft of naar Zandvoort. Later had ik in Zandvoort ook een fotograaf gevonden die s'avonds openging. En dan ging ik daar verder met afdrukken voor de persberichten weer. Zo, dus okay. ja. Maar ja, dat scheuren naar de Telegraaf. Ja, het is nu klik, druk op de knop en ja. hij ligt bij de Telegraaf. <laughs> ja. Dus ja, dat, dat pionierswerk is helemaal over. Ja, ja, ja, dat waren ja. mooie tijden. Ik ja. ik gezegd, ik zou niet meer terug willen. Want ja, ja. het is natuurlijk onwijs arbeidsintensief. Ja. Maar ja, je bent jong en wat maakt het allemaal ja, uit. Ja, niet jij Dus maar zo. inderdaad, ik heb echt wel... Een, uh, inderdaad, ja, die zondagavond om vijf uur echt... Ik scheurde, ik scheurde, ik scheurde naar Amsterdam toen. Ja. Zo snel mogelijk die foto's daar klaar hebben. Hup, snel weer terug naar de fotograaf. Je stond eigenlijk altijd onder druk... en je stond eigenlijk altijd aan. Je stond altijd aan, ja. ja, ja. Nog steeds wel, maar dat is een beetje in mijn aard van mij. Maar ja, ja. Uh, maar anders. Anders aan, ja. inderdaad, ja. Maar, ja. maar die rolletjes uh, op het laatst van het uh, analoge tijdperk... schoot ik uh, in een druk raceweekend 40, 50 rolletjes vol. Zo. Het hele jaar, over het hele jaar het laatste jaar volledig analoog was 750 rolletjes op een jaarbasis. Zo. Kan je je allerlaatste rolletje nog herinneren? Nee, nee, nee. Nee, nee. Op een gegeven moment had ik ook wel de helft, uh, had ik al een digitale camera. En voor de helft schoot ik nog oh, een beetje ja. analoog. Dus ja, ja. wat exact mijn laatste rolletje was, weet ik niet meer. Nee. Uh, ik heb, alle negatieve heb ik nog wel. Er staan echt twaalf ordners ergens onder een bed uh, waar, waar ik heel af en toe iets uit moet halen. Oké. Okay. Maar uh, ja, dat krijg je nu weer natuurlijk. Nu komen uh, dat, mensen terug van, heb je nog? Ja, ja. En vroeger kon ik daar redelijk, omdat ik dagelijks zat erin te kijken, wist ik precies, waar wat was. Maar als ze nu vragen, dan moet ik, oh ja, euh, 1993, oké, okay, dan heb ik uh, twee boeken van. Kijk, en het, het gaat wel een stuk als ik moet zoeken ben ik wel even bezig inderdaad. Ja, ja, ja. Dus er moet wel een functie, wel als iemand echt foto's wil. Niet ja. van, joh, heb je toevallig nog een paar foto's van mij? Ik bedoel, ja, ja, precies. Ja. Maar zeg Chris, in hoeverre heeft jouw technische opleiding uh, op de HTS... Uh, je geholpen in de, in de technische aspecten van de fotografie? Uh, meer in het runnen van een bedrijf. Dus technisch okay. bedrijf, de fotografie aan zich heb ik echt helemaal zelf geleerd. Ik heb nooit een opleiding gehad en de techniek op de HTS... Dat was niet gerelateerd aan de fotografie. Maar het, was maar het is technisch denken. Het, ja, technisch denken. En, en dat wel inderdaad. Ja. Ik had ervoor MTS gedaan, dus ik had inderdaad wel o, okay. het, het, het, het, het, het, van de MAVO MTS, HTS ben ik gaan doen. Je, bent, je hebt nog staan veilen. Ik heb nog op mijn wer, ja, ik heb werkbank heb ik nog gaan draaien. Alles ja, ja, ja, nou, is En de uit. MTS in support? Nee, dat was in dracht. Want toen, oh, mocht, toen, je toen was ik nog bij mijn ouders die MTS. Dus naar de MAVO, en ik wilde. Ja. En de MTS was 200 meter van mijn ouders vandaan. Dat, is dat makkelijk. was makkelijk. Dat, dat was echt makkelijk inderdaad, ja. En nog te laat komen. Hoe, dicht bij, hoe, hoe dichter je bij een school woont, hoe, hoe vaak je het te laat ja, Als ja. je een uur te tijd hebt, kun je het nog inhalen met fietsen ja. of wat dan ook. Maar als je op 200 meter woont en je bent één minuut laat, dan ga je het nog meer inhalen. Nee, nee. Precies. Dus ja. Nee, maar dus, ik heb op de MTS nog een klassieke opleiding gedaan. Ja, ja. En, uh, en wat was het staal? Werkgebouwkunde. Wat? Werktuigbouwkunde. werktuigbouwkunde. En ik wilde de HTS geen werktuigbouwkunde doen. Dus toen heb ik een technische bedrijf ja, ja, ja, gekozen. Ja, ja. Ik zat ook op de MTS. Oké. Okay. Nou, ik zat eigenlijk eerst op de LTS. Ja. En toen was uh, hout te zacht. Metaal was te hard. En toen ben ik maar elektrotechniek gaan okay, doen. Oké, okay, <laughs> nou, nou, oké. Ik heb allemaal techneuten hierbij. Ja, ja, ja nou, ik zelf niet hoor. Nou, dus, uh... ik wil zei, ik... Ik zou niet meer weten hoe we wat allemaal. Ik, ik, ik vind het wel een oud boek. En dan denk ik van, heb ik dat geleerd? Ja, <laughs> ja, okay, ja, ja. ja. ja dat, is, dat is 30 jaar geleden, jongens. Dus ja. dat, uh, ja. Ik heb een verzoekplaatje Ja, is die... morgen is het uh, wereld uh, Beetle, uh, dag. Oh, Ja. En toen kwam je op een plaats van uh, Josh Harrison. Ja. En die ja heb bij ik... een raceprogramma. Heb je een verhaal over met ja, Randall? Ja, met Randall los. Dan heb ik, uh, ik denk, uh, nou, begin van deze eeuw. Of uh, zelfs voor het begin van deze eeuw. Een pit-paddock programma gehad hier op CFM. En um, daar. En toen we daar het programma begonnen, toen had Randall het over Faster van George Harrison. Nou, daar komt hij aan, moet je horen. Ja, Bennoot is inderdaad een hele mooie pits-en-paddock plaat. Deze. Ja, zeker. George Harrison en uh, Vester. Ja, morgen de Beatlesdag, Dus uh, een beeteltje erbij hè, met een raceplaat. Dat uh, kan straf. altijd. We hebben Chris Mooi. Schotanus uh, ja. in de uitzending in uh, dit uur. Zijn we heel blij mee. De fotograaf van het uh, circuit. En hij doet nog veel meer. We hadden het net over uh, analoge en digitale fotografie, uh, uh, Chris. En nou ben ik heel erg benieuwd van toen het kwam, hè, dat digitale, toen het opkwam. Was jij meteen voor of zeg je van rot op met die LM? Nee, ik, ik, ik, zag, ik zag wel de mogelijkheden van digitale fotografie. Natuurlijk uh, waren die camera's van destijds, als je, nu, als je ze nu bekijkt. Je telefoon is al tien keer beter dan de chip die in de eerste digitale camera zaten. Maar ja, de mogelijkheden waren ook oneindig. Uh, die, dat, die dat bood, de digitale fotografie. Dus uh, ik was er wel heel blij mee. Ik had ook redelijk snel een van de eerste digitale camera's. Waar andere fotografen nog ook op het ski zeiden... nee, je moet voorlopig niet aan, dat is dit en dat. En ja, ik ben er heel snel overgestapt. Ja, zeiden ze dan niet van die, die analoge foto's zijn mooier? Ja, in het begin, als je dat natuurlijk... het uh, kwaliteit van de negatief was nog niet... van de eerste digitale camera's... was de kwaliteit nog niet zo goed als van een negatief of een dia... Maar ik heb ook een tijdje, dus het eerste jaar nog op twee paarden gewet. Dus wel analoog als digitaal. Maar het was heel snel helemaal overgegaan. Ja. Zeker de snel, vanwege de snelheid en alle mogelijkheden die er waren. Ja. Dat het niet zo arbeidsintensief was. Klopt, met ja. al die rolletjes ontwikkelen, ja. en ontwikkelen en afdrukken. Want hoe deed je dat? Had je thuis een eigen doka? Een eigen ontwikkeling? Nee, ik heb, ik, heb, ja, ik heb wel in de doka leer, uh, werken geleerd van mijn vader. Maar ik, heb niet, ik had... Uh, toen Die foto's die snel moesten met die persberichten. Heb ik of de fotograaf in Delft waar ik heel lang ben geweest. Of ja. Op een gegeven moment had ik hier een fotograaf in Zandvoort. Die open ging voor mij. Als ik het snel moest hebben, anders liet ik het gewoon ontwikkelen bij een, bij een bedrijf of een winkel. In, uh... Ja, ja, ja. ja. Dat is toch op een waslijn altijd, die foto's dan uh, aan ja, de waslijn Ja, ja. De, ja de negatieve. Hè? De negatieve, ja. Klopt, en, ja. En, ja. En als de foto's uh, door, door de bakjes waren gegaan. Door de bakjes en dan nee. moesten Jee. ze drogen naar in. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ah, Mooie. Mooie tijd. Ik ben, blij, ik ben blij dat ik de overgang heb meegemaakt van analoog en digitaal. Dat ik in allebei, in allebei, allebei de, uh, momenten gewerkt heb. Maar ja, wat ik zeg, ik zou niet meer terug willen. Nee. Uh, Chris, uh, jij hebt een, uh, een boek heb je gemaakt me met anderen. Mede, mede. mede, mede, ja, mede ja, ja. Ja, ja. En dat uh, boek dat ging uh, over, uh, of gaat natuurlijk, want het boek bestaat nog steeds. Ja, het uh, is er nog. Over uh, Dirk Buwalder, Bu-Goes to Bu Ghost Bali. Bu-Goes ja, ja, Bali, de, de, de onoperezen perschef van het uh, ja. circuit van Zandvoort, ja. uh, Die het al uh, jaren en jaren deed, die, die, die uh, ging emigreren naar Bali en toen denken we nou, samen met onder andere Gerrie Hoekstra van hey, we moeten iets maken uh, een soort boek met anekdotes van Bu door zijn beste uh, vrienden slash uh, collega's, mensen met wie hij heeft samengewerkt en toen ben ik dan inderdaad helemaal achteraan gegaan met mensen die dan allemaal een mooi stuk over Bu hebben geschreven en dat hebben we in boekvorm aan, uh, aan hem aangeboden destijds. Oh, maar het is niet voor het grote publiek, het uh, was een intern uh, het was in principe een intern stuk ja, klopt, ja. Dat, klopt ja. Ja, ja. O, o, hoe ontving Bu het? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja, ja, zeker, zeker. Helemaal glunderen. Helemaal glunderen. En we dachten destijds, de bu komt nooit meer terug. Maar die is uiteindelijk toch weer nog teruggekomen vanuit Bali. Dus ja, ja. Eh, wij dachten van, eh, die zegt, die nooit meer terug. Komt ja, in ja. Bali. Maar ja, na een aantal jaar was hij weer terug, toch? Maar het was heel leuk en, eh, om het om te maken, inderdaad. Eh, om, om al die anekdotes van vroeger. Ja. En van heel, heel vroeger ook dus voor mijn tijd eh, te zien en te lezen. Ja. Wat was jouw relatie met Buwalla? ja, ik was fotograaf op het circuit, dus ik, ik in de perskamer van het circuit was ik ook echt iedere race en uh, die was er waren iets meer nationale evenementen, dus ik was daar zo vaak, dus ik heb heel veel met buur gedaan. Uh, we, we zaten ook samen in een eetclubje op maandagavond. oké. Okay. Uh, dus ja, buur uh, was redelijk uh, veel in mijn leven in die tijd. Inderdaad. ja ja ja. ja, ja. Als ik zeg van, hij was een soort vader voor je. Gaat dat te ver? Dat gaat te ver. Een oom. Ja, ja, een, oom ja, een oom, Nee, vader gaat weer, een, oom, een oom is goed. Nee, vader goed, Nee, niet een vader. Hij nee, dus had ook wel een beetje snukken. Dus je moest wel een beetje de handboek van Buwalder... moest je wel een beetje kennen. Dus, ja, ja, zeker. Dat wel, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Maar hij was heel goed voor mij dus. Ja, ja. oké. Okay. Want uh, ja, je zei het al net, hè, je had uh, niet zo heel veel concurrentie uh, nog op het Je De drie andere uh, medefotografen. Hoe, hoe was die onderling? Nou, ja? Want we met die vier namen die ik net noemde. Uh, wij verkochten los foto's. En Gerry was er ook toen al. En nog een paar fotografen. Maar uh, van die vier fotografen zijn Dirk van Vuren en ik toen heel lang doorgaan met echt het verkopen van foto's. En op een gegeven moment was het zo groot geworden. Uh, dat met z'n tweeën maakten we die foto's. Deden, deden we deden samen. En dan aan het begin van het weekend hadden we vier ordners onder ons. Met, met, met, met, met 200 tot 300 foto's. En die verkochten we allemaal voor 10 of 15 gulden. En als het goed is, hadden we aan het eind van het weekend nog één ordner met een paar niet verkochte foto's. En, en, en een dikke tit met, met, met, met een portemonnee met geld. Ja, ja, ja, ja, dus ja, ja, dan hadden we een goed weekend. Ja. Dat hebben we jarenlang zo gedaan. Oh, okay, okay. Dat was een beetje ons bijbaantje. Ja, ja. En hoe gaat het nu? Ik, ja, ik ben heel vaak ik gewoon ingehuurd door... Uh, het circuit doe ik heel veel werk voor uh, bedrijven, bedrijfsdagen doe ik heel veel. Dus dat losse verkoop is er natuurlijk niet meer bij. Dat, dat, dat is iets van het analoge tijdperk wat we deden met die losse foto's. Ja. En nu is het echt. Ja, alles het is weer... nu uurtje fuck uurtje. Ook heel veel, inderdaad. Ja, ja, ja. Heel veel. En, en, of inderdaad, een rijder of een team of een organisatie wil van joh, wil jij uh, voor mij dit weekend of deze dag foto's maken. Als er nou iemand zit te luisteren en die denkt, nou, ik wil wel van Chris Gotanus foto's hebben. Dat kan altijd. Het ja, ja, maakt niet uit wat voor onderwerp. Uh, wat, of, ik moet, of ik het heb in mijn archief of dat ik het nog moet maken? Nee, dat je het moet maken. Als je zegt, hij wil, iemand wil een fotoreportage. Dat kan al, ik fotografeer in principe alles. Is dat zo? Uh, bijna alles. Nee, nee. nee. nee. Bruiloft nee. ook. Ja, uh... nou, bruiloft doe ik vaak inderdaad. Uh, oh, toch wel? Dan oh. zijn het wel bekende van beken, bekende. Ik sta niet als bruiloftsfotograaf in, in, de, in de Gouden Gids. Nee, nee. Het nee. zijn wel vaak dan. Is het is via-via. En begrafenis, hè? Heb ik twee keer in mijn leven gedaan, inderdaad. Nou. Ja, klopt. Ja, mm, heb ik, dat like. is toch vaak als er. Uh, iemand uh, in het buitenland, verre buitenland zit, die niet kan komen. Ook is dat de keer dat ik gedaan heb, waren bekenden van bekenden, ja, ja. die zeiden Chris, uh, het, is, het is misschien een rare vraag, maar wil je dat doen? Dat gebeurt wel, hè? Dat, dat, dat gebeurt, ja. Het ja, nou ja, gebeurt ook heel vaak inderdaad, maar ja, ik heb het uh, drie, nee, twee of drie keer gedaan. Inderdaad. Ja, het Lijkt is, mij heel, heel moeilijk. Ja, je moet een beetje uh, niet zichtbaar zijn en ja, toch precies. alle goede foto's maken. Ja, dus, ja, ja, ja, ja. Totaal wat anders dan, dan op zandse wat? Ja, en als je huis verkoopt trouwens, dan, uh, oh, ja. dan komen ze doe je ook nog ook tegen. tegen. Ja, klopt. Ik doe uh, voor grevenmakelaardij... doe ik uh, uh, bijna alle huizen hier in Zandvoort. Dus uh, ik kom ongeveer bij 100 mensen thuis over de voeren in Zandvoort per ja. jaar. Dat is heel heel leuk, want ja, je ja, ja, kijkt, ja. je de mensen binnen. Ja, wie, wie wil dat niet? Ja, precies. Dus, Gaaf, mooi. Ja. Helemaal leuk. Helemaal en van leuk. de gemeente doe je ook nog uh, wat nou, dingetjes. Doe, doe, doe voor de gemeente ook wat dingetjes inderdaad, ja. Um, Onderscheidingen, uitreikingen, oh ja. dat soort dingen. Uh, installatie van een nieuwe raad. Install ja, dat soort dingen. Dat, uh, Walter belt af uh, om uh, ja. serieuze foto's komen maken. Ja. De gemeente voorlichten. Ja. ja, Walter Sands. Walter Sands is een gemeente voorlichter dan Gemeente Zandvoort. Oké, okay, nou uh, helemaal goed, Chris. We praten zo verder. Ja, we hadden ja, het net, Chris, over die plaat uit 1988. Yellow and the Race. And ja, the zeker, race. Zeker. Daar komt die aan. En bij zo'n single kan je weer lekkere oude verhalen ophalen, Chris. Hè? Ja, zeker, zeker. Heerlijk, heel de yellow in uh, the, yellow the race. race ja. Vanmiddag de gast Chris Schotanus. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee, eh, Benno. Ja, zeker. Dat we hem een keertje ook uh, op de radio uh, mogen hebben hier in de studio aan de Tolweg 10A. Ja. Je was hier nog een keer eerder geweest of uh, nog niet? Ik was deze, in deze studio nog nooit eerder geweest. Nee, wel op de ja, Gassersplein. Op de wel, wel ja. Oké, okay, nou helemaal goed. Uh, mooi hè hier. Uh, Mooie locatie, oh, absoluut ja, ja, ja, zeker. Maar ja, ja. Ja, ja. ik zeg, ik luister want we kunnen kijken we het ook wel zin op de, op de... Ja, leuk is dat en, Ja, zeker. Ja, ja. Zeg Chris, dit weekend uh, DTM, hoe, uh, hoe ga jij daar als fotograaf mee om? Het is natuurlijk een buitenlands feestje. Je het is een het al... buitenlands feestje. Ik doe voor de, so van, de social media van het Ski, doe ik wat fotografie. En uh, voor de rest uh, heb ik het niet zo heel door de vorige week, omdat uh, moest ik echt heel veel dingen doen. ja. Bij de historische Grand Prix. En nu moet ik eigenlijk uh, de mooie plaatjes maken van de DTM-races, van de, DTM de Porsches-races. Dus ja, een beetje de, de iCashes, de, de, de, de grote startvelden met, met veel mensen. En af en toe, ja. af en toe oh, een, ja, beetje ja. een crash is ook wel leuk voor de foto's. Ja, ja, ja, ja, ja. we, gaat hebben er, al, we gaat hebben nooit vervelen eigenlijk? Uh... Dat vragen mensen mij vaker oh, ja. op. Want het oh. is ja, het rondje rijden op het circuit... even heel plat gezegd. Ja, ja, dat is altijd hetzelfde, zeggen anderen dan. En toch gaat het nooit vervelen, inderdaad. Nee. En überhaupt, uh, ik heb natuurlijk voor mijn hobby mijn werk gemaakt. De ja. fotografie, want uh, na mijn HTS ging ik een jaar proberen. Ik ga, toen heb ik gezegd tegen mezelf. Ik ga het een jaar vol kijken of ik het vol kan houden als fotograaf. Hmm. Dat was in 1995. Ik doe het nog steeds iedere dag. Ja. Dus ja, gaat het vervelen? Uh, of, of, of Ik ga nog iedere dag met een lach naar mijn werk. Of hmm. het nou een fotografie van uh, op Zandvoort is. Of, uh, ik doe heel veel bedrijfsfeesten voor, voor, voor, voor bedrijven. Ja, het is niet alleen autosport. Het is niet hè? alleen autosport. Nee, is is voor autofotografie, ook voor auto, het Blad Autoweek. Oké, okay, dat en, lijkt me ook wel heel leuk. Het is voor. heel leuk. Je, je Want jij ziet natuurlijk de allereerste auto's. De allernieuwste auto's. daar ja. gaan we in het, met, met reportages dubbeltesten. Of reisreportages. Dat zijn ook de mooiste dingen. Ja. Uh, en die huizen van geven doe ik erbij. Ja, ja. Ik doe nog uh, uh, af en toe wat werk vanuit de helikopter. Wat, wat, wat luchtfotografie. Oh, ja. Dus ook nog. Uh, ja, dus het is heel divers. Ja. Uh, maar ik ga, wat ik zeg, ik doe nog iedere dag Ga ik met een lach naar mijn werk En inderdaad, ik sta ook wel eens in de, de zijk in de regen De hele dag op het ski Ja, dan heb je het wat minder maar ja, uh, En met, ja. uh, met het uh, uh, t, Je had het net over crashjes uh, Zit je daar dan ook een beetje op te wachten Op de, de, de meest spectaculaire plaatjes? Nee, zoals een collega fotograaf Die altijd in de Tarsemhof stond voor de crash We komen voor de sport, dat komen we ook Maar ja, een crash hoort erbij En als het, als het maar goed afloopt Ja, ja um, Vermeulen uh, had vroeger een anekdote van: uh, We moeten het race wat, wat spectaculairder maken. Als we nou één coureur steunen, steunen fi, uh, we financieel uh, zijn auto, maar dan zorgt hij dat hij een crash maakt op het stuk Dan hebben we al die mensen hebben een, crash, <lacht> hebben een crash gezien op het stuk Van wauw, die komen thuis, jongens. Er ging een auto op zijn dak. <lacht> en uh, dan is iedereen blij. Ja ja, ja, ja, Iedereen zit toch altijd te kijken: van, joh, wanneer gaat het fout? Ja. En, uh, ja. Wel wat goed aflopen, overigens, want we willen natuurlijk wel iedereen naar huis gewoon hebben. Ja, ja, vanzelfsprekend. Maar een beetje blikschade is er nooit iemand erg van. Hoor. Ja, ja, ja. ja. Nou, je ziet soms wel eens uh, die fotograaf, ik weet niet of het ook voor jou geldt, zo vlak langs de baan. En dan uh, <laughs> zeg maar op een uh, moeilijke plek een uh, foto uh, nemen. Is het toch ook wel redelijk gevaarlijk nog? Of uh, Zijn er bepaalde richtlijnen nee, voor? er zijn hele duidelijke richtlijnen, richtlijnen op het circuit waar je wel en niet mag staan. En dat moet ook wel. Uh, veiligheid gaat boven alles, ook voor de fotografie. Ook voor de fotografen en de mensen die langs de baan lopen. De marshals, de officials, cameramensen. Ja. Uh, en en ja, in de loop der jaren is dat veel veiliger geworden. Uh, sinds de Grand Prix is het circuit onwijs aangepast met, met, met nog meer veiligheidsmaatregelen. En dat moet ook wel inderdaad. Kijk, een ongeluk zit in een klein hoekje. En dat wil je zoveel mogelijk beperken. De kans dat er wat gebeurt. Ja, er is toch wel eens wat gebeurd. Dat iemand over de baan heen hing om een foto te maken. Daar staat maar iets van bij of zo. Ja, zoals Dirk Buwalder al zei. Je hebt ook wel de zolderkamer Dat was een uitspraak van Dirk. Ja, je hebt wel mensen die niet weten hoe het spelletje werkt. En nooit met je rug naar de baan toe staan. Nooit over de hangen. Ja, ja. Dat is een beetje logisch nadenken, maar ik zie nog steeds ook dingen dat ik denk van. kun je ja. niet nadenken van. Tot op de dag van vandaag. Ik zie af en toe nog steeds mensen wel, wel eens hangen over de vangrail of, of wat dan ook. En die worden dan ook uh, stevig toegesproken. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Oké. Okay. Reprimander. Ja, ja reprimander. Ja, ja. Dirk de, kan het niet meer geven, want Dirk kan hem heel goed geven. Af ja, toe. Ja, maar, ja, ja, ja, ja. Ja, dat was. Uh, we hebben een keer iemand gehad die tijdens een race over ging steken. Dat was helemaal. Oh! Iemand die, ja, ja, dat was bij de Nou, BMW, Dat is absoluut bij, bij de BMW 130 E-Cup. Hmm. Oh, je weet het die, nog goed. Ja, hmm. die stak over voor Tim Coronel. Oh. En, maar die wacht ook op het laatste moment. Die denkt van ja, doe dat, dan ziet die coureur mij. Ik weet niet wat die jongen in, in zijn gedachten had. Maar die is ook inderdaad in zijn nek wel gepakt. Die is zo buiten de gezet. En die heeft lopen niet meer terug. Ja, ja, dat snap ik. Ja. Ja, nou, maar dat was geen halve maand. Nee, zeker niet. Zeker ja, ja, niet nee, ja. Goed, Chris. Uh, waar ik ook even met je naartoe wil. Is eigenlijk volgende week. Want dan hebben we even kijken. Spectacolo Sportivo. Italiaanse evenement. Met heel veel Italiaanse auto's. Ja, ja. klopt. Uh, de, kun je het aanbevelen? Ik kan het zeker aanbevelen. Het is een mooi evenement om te kijken. Uh, ook daar is het allemaal toegankelijk voor de mensen om, om lekker dicht bij de auto's te komen. Er zijn veel demo's. Uh, hartstikke leuk. Dus uh, Zeker als mooi weertje. Gewoon lekker een, een middagje uit. Uh, een middagje naar het circuit. Een Italiaans uitje. Als je een liefhebber bent van Italiaanse eten Italiaanse auto's. Uh, zeker. Oh ja. ja. O, er wordt ook uh, pastaatjes. Ja, ja, volgens mij zijn er ook uh, pastaatjes en, en lekker ja. eten en drinken. Dat en, dat dan dat dan wat, wat dat betreft heeft het op het circuit nooit uh, aan eten en drinken ontbroken. Hè? Dat, uh, nee. Nog steeds eigenlijk. Nog steeds is uh, het. De mickey is natuurlijk al van, van, van jaar en dag de, de place to be. Ja, en, uh, kom je ook graag? De, kom ik ook graag. Kom ik vroeger nog iets wagner dan nu. Maar uh, klopt. Uh, nu moet je naar huis. Nu moet ik naar huis. Aardappels. <laughs> <stappels> <laughs> klopt. Dan op. Nee, maar ik heb ook een dagje ouder. We ja, ja, de ton en en bij je, de Mickey's. Over, daarover gesproken. Kijk, vroeger was het nu na Leuk. de Races. En als ik klaar was met mijn fotografie in de Bastille. Dat is natuurlijk helemaal de tijd. Van. En dat was, wel, dat, uh, was de race was afgelopen, dan zul ik om twee uur nog in de Bastille op de bar. Maar, ja, ja, ja. ja. Niet, nou, dat uh, gebeurde da, daar echt, daar was ik ook bij. Dat is oh, waar, ja. dat dat waar <laughs> eenmaal, Om het even in het Duits te zeggen, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Goed, we gaan nu nog eens even naar de Moppie Muziek. Ja, de Black Sea Driver dat uh, er erover, uh, de single van Sabrina Stark.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 They dream that I've seen. Why you talk to me? Just silly ways don't bother me. But I'm just saying, don't even bother to understand what's standing here before you. Yeah, I feel a tremble in my head. I feel a tremble in my head.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 Driver now het slot met Chris Schotanus, want de tijd zit er alweer op, heren. We, ja, we moeten een beetje een eind, eind aan breien aan dit verhaal. Ja, precies. Uh, Chris, je hebt samen met Femke, je vrouw, uh, twee kinderen. Twee schatten van kinderen. Ja, ja Marijn en Noortje, klopt. Marijn is nu 17 en Noortje 13. Gaan ze vader Chris in de voetsporen volgen? Of, in ze de of ze in de voetsporen gaan volgen, weet ik niet. Maar uh, ze mogen worden en doen wat ze willen. Maar ze vinden het wel heel leuk om af en toe mee te gaan naar het squid. Maar, maar Rijn komt echt al, die liep al op zijn tweede met een camera om zijn nek op het squee. Uh, Met Mijn camera zoals ik weer nieuw had, mocht hij met de oude en, en Noortje tegenwoordig ook. En die, die maken de mooiste foto's. Um, ja, voor de afgelopen weekend. Ook, waar waren met, met z'n drieën, waar, waar, waar drieën actief op het circuit inderdaad. Ja, leuk. Hartstikke leuk inderdaad, ja, ja, om ja. met je kinderen zo uh, je, je, je, je werk uh, te, te doen. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en, en ze, ja, uh, Nooit zegt af en toe wel zelf ook van, uh, dan is ze op het circuit. En dan heb ik niks van, pap mag ik een camera dan ga ik naar het circuit. Ja, hier alsjeblieft de camera zat. Uh, je weet waar het circuit is. Uh, <laughs> Gelukkig mee. Ga maar. Ja, heel veel evenementen, wat kleinschalige evenementen zijn gratis. Dus ja, dan kan ze ja. ook een oh, ja, Dus, uh, is, ja, ja, dus ja. Uh, DNT, DDO. En dan uh, vinden ze het hartstikke leuk om te fotograferen. En, ja. uh, en Marijn... Ja, die heeft sinds kort een andere hobby, dus die is iets minder vaak mee. Okay. Maar die vindt het ook nog steeds heel leuk. Dus, ja, uh, ja, ja, ja. Die, die, uh, die zweefvlieg tegenwoordig. Dat oh, doet het aan zweefvliegen. Dus, uh, maar nee, ze vinden het nog steeds hartstikke leuk. En uh, ze riep er al, of vooral nooit van uh, ja, wanneer is het DDO? Weet dit volgende week dinsdagavond. Uh, dan kom ik weer mee en dan uh, ja, hoor ik uh, vindt het hartstikke leuk, allebei. Goed zo. Chris, ja, het uur zit erop. Het uh, gaat heel snel. Ja, ik, goed. Uh, dat is leuk ik denk, hard, uh, wa wa Wat moet ik nu vertellen? Maar ja. ja, het gaat zo voor mij inderdaad. Ja, precies. Ja, Chris, <laughs> ik... hoe heet jouw bedrijf eigenlijk voor de mensen die meer informatie mijn willen hebben? Mijn bedrijf heet SC Producties. Daar zit nog een kleine anekdote hoe dat komt. Uh, SC is de S en de C, de eerste letters van mijn uh, naam. Chris Grootaars omgekeerd SC. En dan schrijven zoals je het uitspreekt. Dat heb ik. Denk je oh, hoe kom je er? Is dat een raar kroonkroon? Waarvoor? Dat maakt heb niet ik, als mijn voorbeeld destijds was een kuifje. Hergé, Georges Rémy. Hergé, die had dat zo gedaan. Ja, dan wil ik zo met mijn naam het ook doen. Want ik was, oh, een, ku ja. ik was een kuifje vinden uh, toen ik oh, klein okay. was. Ja, ja, ja. Goed, weinig kuifje trouwens nog op je haar. Dus op je hoofd. Ja, nee, klopt. Het is nooit veel geweest, overigens. Met okay. De tijd dat ik wel haar had als ik die foto's. ik denk van... Man had het tien jaar eerder afgeschoren, maar het ja, ja, zag er okay, niet uit. Maar cool. Wel lekker makkelijk. Hè, het is heel makkelijk ja, inderdaad. Ja, ja, lekker kort. Goed, Chris, dan, nogmaals dank nou, voor de komst bij de video. Dankjewel en, en, dat ik mocht komen. Ik vond het en, hartstikke leuk. Ja, en een heel fijn weekend verder. Jullie ook. Bij de en ook alle luisteraars van uh, CFM. Nu nog terug naar de DTM? Ik ga zo nog even terug naar de DTM. En morgen ook weer. En morgen ook weer. Ja, klopt. Oké, dankjewel, Chris. Graag gedaan, heren. Dankjewel.